Drie uur. Het NOS-journaal. Renate Evers. Oud-minister en oud-AFM-topman Hogevorst is somber over de eurocrisis. Dat bleek uit zijn vroer door de enquêtecommissie De Wit. Ik denk dat we wel veel beter beseffen nu wat er fout is... Uh, dan uh, vier jaar geleden voor het begin van de kredietcrisis. Alleen zijn de problemen nu zo ontstellend groot... Uh, dat, uh, dat ze bijna onbeheersbaar zijn geworden... misschien wel helemaal onbeheersbaar zijn geworden. Volgens Hogevorst staan nog steeds veel staatsobligaties... voor een te hoge waarde in de boeken van banken. Hogevorst vindt de huidige situatie rampzalig. Eerst wordt er het financiële stelsel opgeblazen, dan worden de overheden in stelling gebracht, en die zijn nu zelf in de problemen gekomen, zei de oud-AFN-topman. Hij had niet meer voor mogelijk gehouden dat in de Europese Monetaire Unie nog overheden failliet kunnen gaan. Volgens Hogevorst kent dit zijn weergaan niet. In Teheran is de Iraanse politie bezig betogers te verwijderen uit de Britse ambassade. Het gebouw werd vanmiddag bestormd door radicale studenten. Volgens de Iraanse tv zijn er nog tegen de 100 betogers in het gebouw. De ambassade werd bestormd bij een betoging tegen het besluit van de Britse regering om de sancties tegen Iran te verscherpen. De betogers staken de Britse vlag in brand en smeten documenten het raam uit. Staatssecretaris Atsma vindt dat vogels die het vliegverkeer in gevaar brengen moeten kunnen worden vergast.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 Adsma benadrukt dat eerdere maatregelen tegen vogeloverlast niet hebben geholpen... en dat daarom vergassen een goed middel is. Je vangt de dieren en vervolgens ga je ze in een korte tijd vergassen met CO2. Er is veel weerstand tegen, met name uit de Partij van de Dieren... en de Tweede Kamer, maar ook andere organisaties. Tegelijkertijd is mijn stelling dat het is ook alle mensen diervriendelijk is... om de eieren van ganzen te schudden... waardoor een gans letterlijk zich dood kan broeden. Dat is ook niet diervriendelijk. En het gaat in de kern wel om de vliegveiligheid. Voordat vogels kunnen worden vergast, moet de EU toestemming geven. De financiële vooruitzichten van Groot-Brittannië zijn slecht, zegt de minister van Financiën Osborne. In zijn begrotingsplan van maart ging hij nog uit van een overschot over drie jaar van omgereikt 7 miljard euro. Nu is berekend dat er dan een tekort is van ruim 25 miljard. Correspondent Arjen van der Horst. Ja, ondanks een slechte vooruitzicht houdt de minister gewoon vast aan uh, de zware bezuinigingen. Sterker nog, er komen nog een paar extra bezuinigingsmaatregelen bij. Bijvoorbeeld de ambtenarenlonen die niet meer dan 1% omhoog gaan de komende twee jaar. En de geplande verhoging van de pensioenleeftijd, ja, die wordt versneld ingevoerd.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 ANWB-verkeersinformatie. Twee korte files op de A10 West bij Amsterdam. staat voor de Continental drie kilometer richting het noorden. Bij Rotterdam heeft de Van Brienoortbrug een half uurtje geleden even opengestaan. En dat is te merken op de A20 nu richting Gouda bij het plein twee kilometer. Op het spoor gaat het niet goed tussen Utrecht en Schiphol. Daar rijden minder treinen en is de vertraging ongeveer een half uur. Tussen Utrecht en driebergen rijden helemaal geen treinen, maar bussen. En daar kan de vertraging oplopen tot een uur.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 Donneer nu ook op Giro 6004 of ga naar zendingovergrenzen.nl. Ook de mooiste kerstdecoratie, nu tot 25% korting. Eerstweekam.nl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 Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Gisteren liep hij nog langs de stemlokalen in Cairo. En vanmiddag zit hij hier in de studio. De directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie, Gert-Jan Segers. Hij was gisteren met een delegatie van die ChristenUnie in Egypte om te zien hoe de eerste vrije verkiezingen in het land eraan toegingen. En we horen zo zijn ervaringen. En de oud Tweede Kamerlid Jan Schinkelshoek. Uh, schilt vandaag in onze dagelijkse opinierubriek een appeltje. Jan, goedemiddag. Goedemiddag. Waar wil je het over hebben? Ik wil een appeltje schillen met, uh, met de ING, zeg maar de voormalige postbank. En dan over rentepunten. Wat zijn dat, rentepunten? Nou, dat, eh, het, het, dat behoort voor mij tot de categorie klein leed. Maar daarom <laughs> nog, niet, eh, nog niet minder knagend. Kijk, als je bij 1G spaart, krijg je rentepunten. Behalve de rente krijg je ook nog punten. ja, Precies. En kennelijk zijn ze er erg trots op. Want op dit moment wordt er heel druk mee geadverteerd. Met die rentepunten kun je op een webwinkel... allerlei spulletjes aanschaffen. Okay. Maar dat gaat met zoveel ergernissen gepaard... Ik heb het gevoel af en toe in een soort, soort verkoopmachine terecht te komen... dat ik er wel eens wat meer van wil weten van de ING. Goed, dat gaan we straks doen. Eerst gaan we naar Egypte. Ja, we gaan praten met Gert-Jan Segers. Jij was met een paar partijgenoten van de ChristenUnie in Egypte... en je bent vanochtend vroeg weer teruggekomen op Schiphol. Uh, jullie gingen daar naartoe uh, als getuigen en niet als waarnemer. Hoe zit dat? Uh, Egypte die liet geen uh, officiële waarnemers toe, dus uh, konden we ook geen waarnemer zijn. Maar wij wilden wel graag kijken hoe het daar aan toe ging. Ja, en jullie konden wel als politicus het land binnenkomen, dat werd wel toegestaan? Ja, dus uh, het grootste deel van de delegatie heeft heel netjes officieel een visum aangevraagd. En uh, dus zij wisten daar. Uh, de ambassade wist dat het om een Kamerlid ging, om een Europarlementariër. En die hebben gewoon een visum uh, gegeven. Also, die konden dus ook wel bedenken dat jullie daar niet gingen om naar de piramides te kijken, maar Klopt. naar de stemlokalen. Ja, zeker. zeker ja. Ja. Uh, ik kan me wel voorstellen dat in Egypte men ook niet zo zat te wachten op een stel zelfbenoemde controleurs. Hoe, hoe, hoe, hoe Nee. Um, nee nou, dat heb ik niet zo ervaren. Nee, mensen die hebben ons echt welkom gegeven. En dat was. Uh, Vaak ook heel gezellig bij die, uh, bij die stemlokalen. Ja, want als jullie dus... daar kwamen en zeiden... wij zijn uh, van een politieke partij in Nederland... dan, dan was dat verder prima? Dan uh, ging bijna de rode, de rode land oh, ja. uit. Dus uh, de, de stonden dus een aantal hele strengen... Ik nu niet, kom verder. <laughs> ja. kom kom absoluut, in. er stonden een aantal hele straffe militairen. Die stonden, uh, soldaten stonden daar uh, iedereen netjes in de rij te commanderen. Maar uh, wij mochten overal langslopen. Oh, ja? We mochten alle stemlokalen inlopen. Met iedereen praten. Dus geen enkel geen nee. probleem? Geen enkel probleem. Niks te verbergen? Nou, collega Akram Schalk die ging met jullie mee. Jullie zijn naar een aantal stembureaus geweest. En dit is hoe de dag toen begon. Ik ben vol verwachting wat we gaan meemaken vandaag. We gaan in ieder geval zes stembureaus aflopen. Mm -hmm. Ik hoop dat het vrije verkiezingen zullen zijn, dat mensen niet geïntimideerd zullen worden, geen geweld uh, zal zijn. En dat er vooral uh, ja, een optimistische sfeer zal zijn waarbij mensen blij zullen zijn dat ze in ieder geval voor het eerst nu een vrije verkiezing meemaken. <totstuken> Biek, Welkom in Cairo, zegt... Uh... Biek, manawar, mas, manawar Dank u wel. En denkt u dat het een mooie dag wordt vandaag? Dat veel mensen gaan stemmen? Ik ben uh, heel vaak oh, bij de verkiezingen geweest... En maar het is de, de eerste de keer dat ik zie dat het heel zuiver is... en zo en uh, het ziet er goed uit. En hoeveel, de, hoeveel mensen denkt u dat er gaan stemmen vandaag? Hoeveel procent? Er is nu meer uh, vrijheid, zegt deze manier. En door die vrijheid, stel je voor vroeger was het 10%, nu wordt het 70% van de mensen. Wat doen mensen? Ze moeten hun finger op de ink? Ja, ja. Het wordt nu uitgelegd hoe, uh, wat mensen aan het doen zijn hier. Ze gaan achter het scherm aan het stemmen. En kunnen we check of de locks are. Er wordt gevraagd, hier voor de wind kunnen we controleren of de boksen zijn goed. Zijn is uh, een houten box met de voorkant met een uh, slot. Zet een slot erop. Er wordt keurig netjes gezorgd dat de brieven naar binnen gaan. En de voorkant is van glas. Nou, er zijn wel geruchten dat het spannend zou kunnen worden vandaag. Maar ik vind wel dat we persoonlijk polshoogte moeten gaan nemen. Ook in de wijken waar het misschien spannend zou kunnen zijn. En dat zijn dan met name de gemengde wijken tussen Kopten en uh, Moslims. Maar ook de armere wijken die hier zijn. Om te zien of de mensen gewoon eerlijk en vrij hun stem in zo'n apart hokje uh, kunnen uitbrengen. Ja, Gertjan jan dat was uh, kamerlid voor de wind. Die aan het begin van de dag nog wel wat bang was voor geweld. Daar hebben jullie niks van gemerkt, hè? Van geweld. Nee, nou, we hebben één steen achter ons aan uh, gegooid gekregen. Maar goed, dat was, uh, dat was niet zo dramatisch. Nee, dat was uh, over het algemeen een hele ontspannen sfeer. Uh, lange rijen, mensen zonder geduldig te wachten. Als we zeggen, het is niet het meest ge uh, georganiseerde land. Maar uh, in die context was dit toch wel een wonder van organisatie, moet ja, ik zeggen. Dat zag er goed uit. Nou, ja. jullie gingen langs een aantal stembureaus. En we laten horen wat jullie daar zoal meemaakten. Er wordt gevlaaierd tot uh, bijna in het stembureau zelf. Er uh, worden mensen nog aangesproken om op de bepaalde kandidaten te stemmen. Er lopen kandidaten hier door mm. het publiek heen, de wachtende mensen, om uh, ja. nog stemmen te werven. Nou ja, dat is natuurlijk volgens eigen wetgeving in Egypte uh, niet toegestaan, maar ook niet volgens internationale standaarden van eerlijke en vrije verkiezingen. Ik heb nu nog uh, flyeren en zo. We gaan uh... nou, met een laptop. We niet met een laptop. Ja, ik weet niet wat ze daar aan doen. Nou, we zullen, zullen we even naartoe We gaan we even van die luifel. aan. Okay. Er staan ja. mensen op een uh, tafeltje met een laptop. Een mannetje met een uh, met aantal stoelen. En uh, ze hebben een aantal mensen die vragen voor identiteitskaart. Ze zijn duidelijk met een jasje. Een soort vrijwilligers dan. Die voor de moslimbroederschap met een jasje staan voor de deur. En mensen helpen om... Uh... Je hier checken of, je, of dit het juiste stembureau is voor jou... aan de hand van je, van je nummer op je identiteitskaart. Wat staat er op die badge? Wat staat daarop? Vrijheid en vaardigheid. Is dus dan de naam van de partij van de Moslimbroederschap? Can yes, you speak English, sir? Uh, You're from the Moslimbrother? Yes. Okay. I'm supporting uh, freedom and justice. Are you helping people to vote? No, no. I'm helping them to find the location. The police didn't tell you that it's not. Alleen bij mensen helpen om locatie te vinden, terwijl het op hun kleding en pasjes staat duidelijk aan dat dat voor de vrijheid en rechtvaardigheid van de Moslimbroederschap. Dat vind ik wel te gek, hoor. En de politie stuurt die mensen dus niet weg of zo, hè? Die laat ze gewoon zitten dan. Ja, wat zou je dan willen doen? Maar, hey, kun je er een klacht over indienen? Wat, wat, hoe pak je dat nou op? Hè? Achteraf, hebben we hebben dat gezien. Achteraf kun je toch een kaart. Eigenlijk zou er, er is, nu he? moeten ingrepen worden. Want als je morgen kon vertellen, dat mag niet. hebben ja, ja, ze dus al de wel hier met uh, ja. 50.000... Nee, nee, dat zijn ik. de klachten die overal uh, verzameld worden. Ja, ja, ja. Ja, maar van... we kunnen het toch even melden? We willen dus even vraag stellen ja. aan zo'n... Uh, ja, aan wie moet dat melden? Nou, aan degene die hier verantwoordelijk is, dus kunnen we hier het verhaal. Nou, ja, we even uitvinden wie dat is. We gaan uh, met de rechter uh, spreken. Heeft u ook toezicht op wat hier buiten het stembureau gebeurt? Want recht tegenover het stembureau, daar zijn partijen actief om mensen zo gezegd te helpen hoe ze hier moeten stemmen. En dat gebeurt op partijen. Eerst zegt hij van nee, uh, dat, mag, dat mag natuurlijk, dat was zijn eerste antwoord, dat mag, ze zijn helemaal ver buiten. En uh, hier zijn we binnen heel ver van de, de, de locaties, daar gaat het om. Dus ik vertel hem, ik, vertel hem ik, ben een ik ben een advocaat en ik weet dat het niet kan. Toen zei hij, ja, oh, ja, dat, inderdaad, dat mag niet inderdaad op dezelfde dag, wat doen ze daarvoor. Wat doen ze er tegen om het te doen? Het is niet mijn taak. Mijn taak is hier intern, maar je mag een klacht indienen. Er is een andere groep buiten waar je een klacht kan indienen dat dat niet mag. Waar moeten we dan zijn? Veenhommat dat mensen legt naar olie, dan moet naar de norm, Hij gaat nu zoeken waar, waar ze klachten in kunnen indienen. We zijn uiteindelijk naar het lokale politiebureau daar om de hoek gegaan. Ook om te kijken hoe dit nou in zijn werk zou gaan op het moment dat je een klacht indient. Toen hebben zij gezegd, nou ja, jullie hebben gelijk. Het mag inderdaad niet. Dus we gaan de campagnevoerders uit de straat verwijderen. En toen wij weer terugkwamen in die straat bleek inderdaad de campagnevoerders verwijderd te zijn. En de laptops werden gesloten en de, de mannen moesten de wijk nemen. Ja, Gert van Segers, dat, dat klinkt goed. Uh, er werd ingegrepen, je dient een klacht in, de politie onderneemt actie. Maar jij, ja, je kon, kon natuurlijk niet bij elk stemlokaal uh, gaan kijken. Nee, en bij elk stemlokaal zaten die vrijwilligers van de moslimbroederschap... die zaten met zo'n laptop. Dus die... Uh, want, je moet een paar dingen onderscheiden. Ze waren uh, buiten aan het flyeren. Dat mocht al niet op de dag van de verkiezingen. Dan hadden ze nog een soort steunpunt, waarbij ze mensen hielpen om te gaan uh, stemmen. Dus mm -hmm. nou, dat was al uh, discutabel. Mm -hmm. Maar wat we ook hebben gezien, is dat ze binnen betrokken waren bij de organisatie. Dus het waren ook vrijwilligers die mensen tot aan het stemhokje oh, ja. begeleiden. Nou ja, dat, dat, dat kun je moeilijk voorstellen uh, in Nederland. Dat, uh, Eén enkele partij mensen zo intensief begeleiden tussen aanleidingstekens. Ja. Is het dan wel, uh, want er werd gisteren toch wel gezegd aan het eind van die eerste dag... het waren min of meer vrije en eerlijke ja. verkiezingen. Is dat dan wel zo, als ik jou zo moet Nou, sir? Het is uh, uh, uh, sterk om het tegenovergestelde te beweren... dat ze niet vrij en niet eerlijk waren. Dus wat wij hebben gezien uh, was daarnaast behoorlijk goed uh, georganiseerd. Dit zijn echt uh, nou ja, wel, wel minpunten. Mm -hmm. Um, en we hebben ook verhalen gehoord van bijvoorbeeld ongestempelde stemkaarten, waar dus de, de, de officiële stempel ontbrak en dan is zo'n stem uh, ongeldig. Dus, ja. En dat zou dan zich concentreren in buurten, nou ja dat zijn dan weer de verhalen die je te horen krijgt, maar in buurten met een uh, hoog aantal christenen, met ja. een hoog percentage ja. christenen. Nou, heb je ook een tijd in Egypte gewoond, waar vast ook wel eens verkiezingen meegemaakt? als je dat nou vergelijkt met hoe het gisteren ging en hoe het toen ging? Nou, dan werd mij verteld voor, uh, dat, er, dat er een week eerder verkiezingen waren geweest. En dat was me totaal dat niet opgevallen. Dat was je dan niet opgevallen? Dus, uh, uh, uh, uh, ik ken helemaal niemand die ooit, uh, ooit ging stemmen. Nee. Het, het, het, het was uh, om, de, om de keizersbaard. En zin was, was Mubarak of Mubarak. Ja, in, dus, in die zin was dit echt wel anders dan? Absoluut. Ja. Het was echt de eerste. En mensen waren zeer enthousiast, zeer gedreven. En ja, ze kwamen in grote getalen op. Dus, en nu, nu gaat het echt ergens over. Ja. Er valt wel te kiezen. Jullie hebben natuurlijk de hele dag met allerlei mensen gesproken. Onder andere ook met een uh, salafistische moslim. Laten we daar even naar gaan luisteren. Als je spreekt met moslimbroeders en salafisten en je vraagt ze bijvoorbeeld straks als u in het parlement zit, moeten de wetten komen dat mensen hoofddoeken moeten gaan dragen? En als je dan antwoorden hoort van, nou ja, dat zouden wij wel een goed plan vinden, dan denk ik welke belangrijke factor krijgen we straks in het parlement die wetten gaan maken. Die vervolgens weer de positie van de vrouw gaat aantasten, de positie van de kopten mogelijk lastiger maken. samen papier. Which party is this? GESB the dit is van de Salafistische groep. Uh, ze nee. hebben een leider hier. Wil je hun leider even ontmoeten? Ja, ja, ja. Oh, ah, dat Wat willen ze meer moslim maken in de Egyptische samenleving? Wat is het verschil tussen bijvoorbeeld de moslimbroeders en de Salafisten? Het oh, uh, is precies Dezelfde, ja, dezelfde achtergrond. Maar dat doet hij met de moslimbroeders? Dat het hetzelfde is. Vindt hij dat bijvoorbeeld uh, kerken, christenen hun kerken mogen bouwen? Hij zegt nou dat de aantal christenen, vergelijkbaar met de aantal kerken... Uh, de kerken zijn veel groter en voor, voor genoeg kerken. Genoeg kerken ja, als je dat vergelijkt maken. met het aantal moslims die in de moskeeën dan is de moskeeën juist te klein voor moslims. Vindt u dat vrouwen een hoofddoek moeten dragen? Maar hm? dan Ze gaan daarvoor om die regels te maken. Ja. We zullen het niet forceren. Als je de mensen die wij hebben gesproken moet geloven, dan zeggen ze dat als je een beetje doorvaart, erkennen ze dat, dat zij ja, het liefst de islamitische wetgeving eh, toch wat steviger hier doorgevoerd willen zien in Egypte. En ik kan me indenken dat met name vrouwen, maar ook de kopten daar grote zorgen over hebben als zij onder een versterkt islamitisch regime straks moeten gaan leven. Ja, Gert-Jan, de uitkomst zou natuurlijk heel goed kunnen zijn van deze verkiezingen... dat die moslimbroederschappen een, een hele ja, voor hun gunstige uitslag halen. Ja. Uh, maar dat is dan wel democratie. Ja maar, die, ja, maar... Uh... Democratie betekent niet altijd uh, dat de uitkomst ook uh, het allerbest is. Uh, 51% kan 49% onderdrukken. Uh... Ben je daar bang voor? Ja, daar ben ik wel bang voor. Uh, zeker als het gaat om die salafisten, waar, uh, wat je net in dat geluidsfragment hoorde. Dat, uh, we zijn bij een kerk geweest die is aangevallen door salafisten, in brand gestoken. We zijn bij de weduwe geweest van een man die daarbij uh, om het leven is gekomen. Op een gruwelijke manier uh, vermoord. Um, ja, dat kan dan heel, heel democratisch zijn. Daar kunnen mensen dan voor gaan stemmen. Maar dat is dan wel een gruwelijk programma. Dus je moet niet alleen voor democratie gaan. Je moet ook voor een rechtsstaat gaan waarin alle burgers gelijk zijn. Ja. Zowel moslimbroederschap als de salafisten staan niet voor gelijkwaardig burgerschap tussen moslims en niet-moslims. Nou, nee. en dat is echt, echt een heel groot probleem. Ja. Er wordt ook wel gezegd dat die moslimbroederschap enorm divers is, dat ja. je daar hele gematigde geluiden dat in hebt, maar zo. ook hele radicale geluiden. Ja. Kan jij enigszins inschatten welk geluid dan uh, een rol gaat spelen? Nee, dat is, um, dat is moeilijk inschatten, want er zijn inderdaad uh, er zijn jongeren, moslimbroederschap, jongeren die tamelijk liberaal nou ja, naar een, een, een soort civiele staat neigen. En er zijn delen die echt heel heel dicht tegen die salafisten aanzitten... en heel graag met hen willen samenwerken. Ja. Nou, en, dat is, uh, en dat is doodeng. Ja, en dan, wat dat dan gaat overwinnen, dat weet je niet. Nee. Juf, je zei het al, we zijn ook bij die koptische christenen geweest... die zich natuurlijk behoorlijk zorgen maken over ja. hun positie... en ook wel terecht, gezien de omstandigheden van de afgelopen maanden. Uh, ja, hoe, hoe staan zij erin? Ja, zij zij ze houden echt hun, uh, hun hart vast. Want ze weten dat ze een, een bescheiden minderheid zijn die het echt van een fatsoenlijke meerderheid uh, moet hebben, die inderdaad staat voor gelijke rechten voor alle burgers. Ja, en dan uh, kun je inderdaad een democratie hebben. Dan kan er een grote meerderheid zijn. Want het ziet er echt naar uit dat, dat toch de islamitische partijen flink gaan winnen. Uh, wat ik zo gisteren ook, uh, ook meemaakte. Ja, dan zal hun positie zal dat niet, uh, niet verbeteren. Nou, dat, dat, dat, dat is van kerkbouw wat je al hoorde, want dat is een beetje een kromme redenering... van achter er zijn genoeg kerkgebouwen dus er hoeft niet bijgebouwd te worden. Wat die meneer net zei. Net ja, precies. precies. Nee, nee. Maar wat, wat kunnen ze doen? We hoorden ook verhalen over mensen die massaal het land verlaten. Heb je daar ook iets van vernomen? Ja, er is uh, massaal uh, uh, wordt er uh, gedagdroomd over uh, emigratie onder christenen. Ja, maar alleen of gaan mensen ook daadwerkelijk... Uh, er zijn geluiden dat er al 90.000 het land zou, zouden zijn verlaten... maar uh, dan hadden we die verhalen wel moeten horen... en, en, en dat aantal klopt volgens mij echt nee. niet. Uh, maar er zijn inderdaad al mensen weggehaald. En er zijn nog veel meer mensen die graag weg zouden willen gaan. Ja. Concluderend, uh, de Arabische lente. Uh, Egypte was een van de eerste landen waar het ja. ook allemaal plaatsvond. Je hebt nu gezien de eerste vrije verkiezingen daar. Uh, positief gestemd of toch grote zorgen bij jou? Nou, het is geen uh, roze en maneschijn. Het zal uh, door uh, de, de komende periode zal het er echt op aankomen. Want hier is heel, staat heel veel op het spel. Uh, dat is de positie van minderheden. Uh, dat is de combinatie, de, de, de, de link tussen islam en vrijheid. Islam en democratie en ook de vrede. In het Midden-Oosten, de vrede met Israël. Dus er staat echt heel veel op het spel. En ik verwacht dat echt dat verlopen dat de onrust nog zal aanblijven. En dat dat een heel instabiele periode zal zijn de komende tijd. Goed. Dankjewel Gert-Jan Segers. Vanmorgen teruggekomen uit Egypte. Om hier meteen aan tafel verslag te doen. Dank daarvoor. En de reportages die u hoorde, zijn gemaakt door Akwam Schauk en Matthea Vrij. En donderdagavond om vijf over negen is bij de vijfde dag ook een reportage te zien over dit onderwerp. Schilder vandaag ons appeltje? Dat is Jan Schinkelzoek. Hij is oud-Kamerlid voor het CDA, tegenwoordig communicatieadviseur. En misschien wel goed om er vandaag bij te zeggen: Hij werkte in het verleden als hoofdcommunicatie bij de Rabobank. Toch, Jan? Ja, ja, ja. ja. Leek me toch even relevant vandaag, want je wilt het hebben over de rentepunten van de ING. Ja, ja, die krijg je daar als je spaart. Dat zijn punten die je krijgt naast, bovenop de gewone rente. En met. Met die punten kun je in de webwinkel allerlei dingen bestellen. En dat klinkt allemaal uh, logisch en zelfs aardig. Een beetje engelsachtig. Maar, maar zeg ik dan, ja, precies, precies. Maar zeg ik, probeer het eens. En dan loop je, en ik heb het geprobeerd, uh, tegen allerlei kleine ergernissen aan. Hè, de, eerste, de eerste is dat, dat, je, uh, dat je er niet alleen met die gratis rentepunten komt. Als je iets hebt uitgezocht, moet je soms wel de helft van het bedrag in euro's betalen. Oké, okay, niks duurs, dan maar een tijdschrift. Koop je een tijdschriftenbon? Altijd goed. Wat blijkt? Je kunt helemaal geen tijdschrift kopen. Je krijgt 5 euro korting op een abonnement. Niet zomaar een abonnement, een jaar abonnement. Oké. Okay. Nou, dat was ook niet de bedoeling. Nou, nu wil je toch iets met die rentepunten. Goed doel, altijd goed. DORCAS, een van de doelen die je kent. Maar wat blijkt? Je kunt niet rechtstreeks die rentepunten daarna overhevelen. Ander goed doel, UNICEF. Maar dan moet je eerst weer iets kopen zorgt ENG er overigens voor dat ook Unicef er beter van wordt. Nou, bij een bon, een bon voor bijvoorbeeld schoenen... zitten weer verzendkosten. Toch ook alweer, het lijkt of het niks is... maar weer zo'n kleine ergernis, moet je weer 1,95 verzendkosten ja. eh, bespreken. Waarom niet mailen? Kortom, ze kunnen wel een tijdje doorgaan. En wie zit er nou hier op te wachten, denk ik dan? Waarom? En dat leek me een vraag aan iemand van de, van de ING, van de voormalige postbank. Waarom niet gewoon een beetje extra rente op een spaarrekening... in plaats van dit soort oh ja. omslachtige, soms al frustrerende systeem ja. van, van rentepunten? de frustratie druipt van je verhaal af, Jan. We horen dat hier in de studio in Hilversum, dus dat is heel goed van je. We gaan uh, dat vragen aan Peter Paul Wekking. Hij is directeur sparen bij de ING. Goedemiddag, meneer Wekking. Ja, goedemiddag, Peter Paul Wekking. Eerst maar even het goede nieuws. Wij, wij horen zojuist dat de storing van het internetbankieren bij ING is opgelost. Dat klopt, hè? Zo is dat. Ja. Ja. En nu ja. gaan we het over de rentepuntenwinkel hebben. Ja, precies. Ik ga daar verder niks over vragen, maar dat de mensen weten... het was een hele dag een storing vanaf ja. half tien, maar die is opgelost en alles doet het weer. Nou, dat is dan ieder van een geruststelling. Nu die rentepunten. Kunt u Jan Schinkelshoek van zijn frustratie afhelpen? Ja, uh, dank voor, dit, uh, voor deze interesse, uh, meneer Schinkelshoek. Graag gedaan, uh, meneer uh, Ja, De rentepuntenwinkel van ING is uh, inderdaad een loyaliteitsprogramma voor uh, onze trouwe spaarders. En het is zo dat vanwege de omvang van het aantal spaarders dat bij ING bankiert... leveranciers bereid zijn om hoge kortingen te geven... voor toch wel een groot aantal producten in deze rentepuntenwinkel. En die hoge korting die maakt dat klanten voor een, een behoorlijke interessante prijs... om zich die producten kunnen aanschaffen. En die kortingen die krijgen we dus omdat wij ja, een grote inkoopkracht hebben... bij deze leveranciers. Uh, dat betekent dus ja, die rentepuntenwinkel is een extra service voor onze klanten... Het, kost, uh, uh, het brengt ING geen extra uh, zaken op. Het kost ING ook geen extra zaken. Het is een neutraal programma waarbij we eigenlijk de inkoopvoordelen die wij voor onze klanten kunnen bemachtigen, aan, uh, door kunnen geven ons, uh, aan onze spaarders. Ja, maar ik heb het idee dat u nog niet helemaal geraakt heeft aan de frustraties van minister. Nee, daar kom ik zo op. Maar ah. er zijn namelijk, namelijk een heleboel klanten die gewoon wel heel erg, met heel erg veel plezier gebruik hebben gemaakt van uh, de rentepuntenwinkel. Oké. Okay. En daar wil ik even graag wat over zeggen. En daar ga ik zeker nog even op, bij meneer Schinkelshoek op zijn uh, irritatie Ja, maar in. ik wil dan dat u kort iets zegt over wat er wel goed gaat... en ja. dat u iets langer ingaat op zijn frustraties. Ja, nou. <laughs> ik zal u vertellen, er zijn, er zijn 2 miljoen klanten bij ING, spraaklanten bij ING... die uh, genoeg rentepunten hebben, uh, voldoende rentepunten hebben om iets te kunnen bestellen. En in het jaar 2010 bijvoorbeeld zijn er 650.000 klanten geweest... ...die gebruik hebben gemaakt van de rentepuntenwinkel. Daar zat Jan Schikkels ook niet bij, denk ik. Nee, en ik dat... ook niet, trouwens. Ja, als met goed ja, ook niet, hoor ik. Nou ja, goed is een goede gelegenheid <laughs> om te gaan uitproberen. Ja. Nee, want... want ik vind het heel irritant dat ik moet bijbetalen. Daar heb ik helemaal geen zin in. Zie, ja, ja. Kijk, kijk, ja. Maar kijk, het werkt dus zo dat, uh, ja. dat het ook niet bijbetalen is. Dus u betaalt minder dan u normaal gesproken zou kunnen krijgen... Uh, in een andere online winkel of, uh, of in de, op de, zeg maar, bij winkels in de, in de echte wereld. Ja, maar het zijn dus... spullen die ik helemaal niet wil hebben. Ik wil gewoon een hogere rente. Precies. Ja, maar die twee dingen zijn dus los van elkaar. Het is zo dat ING gewoon normale rentes uh, vergoedt op, op haar rekeningen. Maar dat deze rentepuntenwinkel de inkoopkracht, zullen we zeggen, uh, bundelt van onze spaarders bij de leveranciers. Dus wij geven geen. We geven eigenlijk gewoon die kortingen door aan onze klanten. Ja, als u die, heeft, winkels... die rentepunten hebben geen geldelijke waarde. In de zin van dat, ze, dat, ze, dat je daarmee iets kan besteden. Ze maar. hebben eigenlijk een inkoopkracht. Uh, Oké, okay. ja. Waar, maar waarom maakt u het zo ingewikkeld? Waarom al die, al die regeltjes? Het is gelukkig de laatste tijd, zo heb ik begrepen. Ik heb er echt een kleine studie van gemaakt. <lacht> uh, allemaal, allemaal, allemaal, ja, natuurlijk. Ja, ja, 5, ja, ja. ja, nee, heel goed. Heel goed ja. Ja. Uh, nee, uh, het is wat versimpeld. En gelukkig mag ik die rentepunten tegenwoordig allemaal houden. Allemaal ja. heel goed. En ik ja. vind het allemaal heel sympathiek. Ja. Maar waarom maakt u het zo nodeloos ingewikkeld? Ik begrijp best dat u doet. Ik heb, zoals u zei, ook, ook bij een bank gewerkt. Dat u doet aan klantenbinding, dat is heel goed. Maar waarom dat frustrerende, ingewikkelde bureaucratie eromheen? Maak het simpeler. En als, als u dan toch iets wil uitdelen... en ik heb niks tegen banken die cadeautjes uitdelen... al helemaal niet in de tijd voor Sinterklaas... houd dan simpel en deel dan desnoods boekenbonnen of cadeaubonnen uit. Nou, kijk, we zien natuurlijk dat als je dat doet... overigens hebben wij regelmatig ook een, een, een, een actie... bijvoorbeeld met de ANWB-bon in, in, in mei. Dus dat doen we ook. He, dat soort sympathieke acties. Maar we zien dat klanten het gewoon waarderen... dat zij uit een ruim aanbod met, goedkope, met, met veel korting producten kunnen aanschaffen. Dat is één. Dat wordt we tweede... Een kleine enquête, een kleine enquête, enquête, enquête houden als u nou vraagt aan uw klant: wat hebt u liever? Dat, dat, want dit kost geld dit dit dit. dit, dit ja, dan dan niet, organiseren. We organiseren. Hoge we rente... Een rente, hebben of rentepunten. Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat, niet. Kunt u, dat kunt u, dat kunt u niet, uh, niet, uh, niet zo doen. U zult begrijpen dat die loyaliteitsprogramma lo lo lo dat maakt gebruik van de kortingen die wij kunnen krijgen bij onze leveranciers. Tel de rente. Dat is een vergoeding die we geven aan klanten klant over geld ja. ja, dat ze hebben. van mijn begrip, U zegt als wij dat puntenprogramma zouden stoppen. dat zou de, de, de spaarder geen extra procent of procentpunt rente opleveren. Dat ja. is gewoon losgekoppeld, zegt u. Meneer Van der Brink, u had de voorraad. Maar nog even één ding. want Waarom hm. noemt u het dan niet anders? Want u suggereert met die naam rentepunten. aan mij in ieder geval. misschien ja. begrijp ik het niet helemaal. Ja. dat ik iets gratis ga krijgen. En dat is gewoon niet zo. Ja, die perceptie die, die moeten we inderdaad dan uh, uh, wegnemen. Daarom hebben we ook deze advertentie wederom geplaatst. Daarom leggen we ook op onze site heel goed het, uh, het programma nogmaals uit. Maar ik snap de verwarring. Kijk eens, Jan nou, Schinkelzoek, dat kijk. heeft u dan bewezen. Heerlijk, heerlijk. heerlijk ik ben, ben, ja, maar dat neemt natuurlijk niet weg dat er heel veel mensen. Ja. die er wel gebruik van maken. dat we een groot plezier doen. En nou, meneer Schinkelshoek zit ook in de politiek. Je weet wat een exit poll is. Wij doen namelijk, <lacht> wij doen namelijk ook exit polls. met ja. onze klanten die er gebruik van maken. Ja, ja, ja, en dan ja, zien ja. we dat we een positieve aanbeveling krijgen. Ja. Jan Schinkelzoek, nou. toch nog een laatste vraag voor u. Waarom zit u bij de ING? Omdat ik... Uh, en, en, en Ik zit ook bij Rabo en ik heb natuurlijk een, een oude rekening. Iedereen, elke Nederlander is toch begonnen bij, bij, bij, bij, de post, pa, uh, de, bij de Postbank. En die is u hele leven meegegaan? Die heb ik nog steeds. Ja, ik ook had, ik toen u kan, ik, bij de Rabo werkte? Ja, vanzelfsprekend. Die hou je toch gewoon. Dat is zoiets oh, dat, nou, dat nou, je heel leven mee ook heel erg geïnteresseerd in wat er bij de ING gebeurt. En dat snap ik best. Het is een hele leuke omgeving om oh, uh, mee te ja. parkeren. Je <lacht> nee, ook een bank die, die, die, die gewoon, hoeveel bank wil je hebben, denk ik. Het is, <lacht> het is een prima bank, maar laat die dan vooral een bank doen die gewoon doen waar die goed in is. En ga ook nou niet van die al die dingen verkopen. Houd het simpel, dat is volgens mij de kracht van de ING. zijn adviesje tot slot. De zendtijd voor banken is voorbij. <lacht> Peter Paul Wekking van de ING en Jan Schinkelshoek, uh, vroeger van de Rabobank, tegenwoordig van het CDA en Communicatieadviseur. Beide hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Ja, Tot ziens. De zendtijd voor dit is de dag is ook voorbij, maar we hebben nog wel altijd onze website: dit is de dag. Nu kunt u de hele dag 24 uur per dag bekijken. Na het nieuws van half vier, Tesselblok zit in Den Haag met de villa. Zo is het, Elsbeth, goedemiddag. Vandaag is het hier de beurt aan minister Hans Hille van Defensie om zijn begroting in de Tweede Kamer te verdedigen. Hij moet voor liefst 1 miljard bezuinigen. En behalve dat dat heel veel mensen hun baan kost, betekent dat ook simpelweg minder wapens en minder inzet van troepen. Hoe weerbaar is onze krijgsmacht dan nog? Oud-minister van Defensie Joris Voorhoeven, inmiddels lector internationale vrede, recht en veiligheid, is mijn gast zometeen in Villa VPRO. Nu eerst het nieuws met Renate Evers. Radio 1 Het NOS-journaal. De Britse regering heeft woedend gereageerd op de bestorming van twee ambassadegebouwen in Teheran. Londen zegt dat Iran verplicht is diplomaten en ambassadegebouwen te beschermen. De bestorming volgt op een demonstratie tegen de verscherpte Britse sancties tegen Iran. Het persbureau ANP gaat flink bezuinigen, zowel op de nieuwsredactie als op de fotoredactie. Er verdwijnen komend jaar 33 volledige banen, wat neerkomt op 15 van het hele personeelsbestand. Vooral voor de fotografie wordt voortaan gebruik gemaakt van freelancers. Staatssecretaris Atsma wil vogels bij Schiphol vergassen. Hij zegt dat eerdere maatregelen tegen vogeloverlast niet hebben geholpen... en dat daarom harder moet worden ingegrepen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft opgeroepen tot snel ingrijpen... omdat de vliegveiligheid in het geding is. En de storing bij het internetbankieren bij ING is voorbij. Het systeem lag sinds half tien vanochtend plat. Er was iets mis met de server, maar wat het was is nog onduidelijk. Gisteren was er ook al een storing bij ING. En tot zover het nieuws van dit moment. AMB ah, Verkeersinformatie. Hij is begonnen de avondspits van dinsdag. Met vooral rond Amsterdam en Rotterdam al een aantal files. Een paar dingen vallen op. Op de A10 is een ongeluk gebeurd aan de zuidkant van de stad. En daarom tussen Knoop het Amstel en Knoop het Nieuwemeer. 4 kilometer. Richting Den Haag zijn twee rijstroken dicht. En een lange file op de ring van Rotterdam. De A20 naar Gouda. Na een ongeluk tussen Schiedam en het plein inmiddels 7 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Het is voorlopig verstandig om om te rijden via de Benelux-tunnel. Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Tesselblok. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO, zoals u gewend bent van ons op dinsdag vanuit Den Haag uh, aan het Binnenhof. Wat bieden wij u? Na een vredig partijcongres is premier Mark Rutte vandaag te gast bij president Obama. Het zijn zonnige tijden voor de VVD-leider. Is Henk Bleker een jokkebrok? En hoe fijn is het dat we straks met 130 km per uur door het land mogen rijden? Daarover na vier uur in ons eigen politieke vragenuurtje. En daarvoor praat ik met oud-minister van Defensie Joris Voorhoeven... over de toekomst van de krijgsmacht. Waar moet dat heen, nu de huidige Defensie-minister Hans Hille vandaag hier in de Tweede Kamer een bezuiniging... van maar liefst 1 miljard euro verdedigt. Wilt u reageren op alles wat u bij ons hoort? Doe dat dan vooral via onze site villavpro.nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO. Maar eerst onrust in de kunstwereld. Het noodlijdende museum Gouda heeft het schilderij... de Schoolboys van Marlene Dumas verkocht... laten veilen zonder overleg met andere musea. En dat mag niet. Desondanks wordt het museum niet gestraft... door de Nederlandse Museumvereniging. Een zorgwekkende ontwikkeling volgens veel kunstliefhebbers. Verkopen van openbaar kunstbezit is schadelijk voor onze samenleving. Althans, dat zegt hoogleraar kunstgeschiedenis... aan de Universiteit van Utrecht, Peter Hecht... Goedemiddag meneer Hecht. Hallo, goedemiddag. De uh, vereniging heeft het museum Gouda niet geruilleerd, alleen eigenlijk maar licht berispt. Is dat uh, wat u betreft een beetje teleurstellend? Nou ja, dat ligt eraan. Als museum Gouda nu kan worden gehouden aan een strengere richtlijn, die de vereniging ook in het heeft gesteld, dan is het misschien verstandig om niet na de eerste zonde tot executie over te gaan. Nee, dat is heel maar... humaan. <laughs> maar het president is toch heel gevaarlijk. Ja, wat, wat, wat is er eigenlijk gevaarlijk aan? Waarom zouden musea, als ze dat geld hard nodig hebben... om te kunnen overleven, eigenlijk niet zelf mogen bepalen... Uh, wat ze wel of uh, niet in hun collectie willen houden? Nou ja, kijk, je kunt je tafel zilver maar één keer verkopen... Mm -hmm. om het dak te repareren of je wachtgelders uh, te onderhouden. Daarna zit je toch met lege handen. En het is altijd zo geweest dat de collectie... ...in bewaring is gegeven aan een museum. Dat is een soort goede trouw dat je daarvoor zorgt. Dat ja. heb je gekregen om ook door te geven. En je hebt het verworven met openbare middelen voor ons allemaal. En als je dat dus gaat gebruiken voor andere doeleinden dan de collectie zelf... ...dan ben je op een heldend vlak. Juist. En de politiek kan ook heel makkelijk van een greep in die kas doen. Natuurlijk ook voor heel andere doelen. Oh, wacht even. Dan, u, u ziet dan voor u dat bijvoorbeeld de politiek zegt... weet je, we zitten met een ernstig tekort van een, een of andere grote openbare werkenaffaire of zo. Laten we hem uh, van Gogh verkopen. Wat voor tekort dan ook. Ja, dat kan ik me heel ja. goed voorstellen. En dat is ook in het verleden wel eens gebeurd, zei het dan... door de Sovjet-Unie en door Nazi-Duitsland en door oh, nee. landen en regime... waar wij ons niet graag mee vergelijken. Nee, ik zeg net, in dat gezelschap uh, wil je het toch niet graag <laughs> vinden. Maar er zijn voorbeelden van waar inderdaad... Uh, een van de grootste aankopen gedaan door de toenmalige minister van Financiën in de VS... een hele grote verzamelaar, mm -hmm. kwam er de Hermitage in Petersburg... omdat de Sovjets inderdaad de visie nodig hadden. Mm -hmm. en het is rijksbezit of het is stedelijk bezit. Dus je, als je zegt er kan van alles mee... Als het deze keer wachtgeld en lekkend dak is... is het volgende keer iets anders. Oké, okay, dat, dat is te begrijpen. Nu is het zo dat kunsteconoom Arjo Klamer... kunsteconoom, gisteren in Trouw schreef... dat we het kunstdogma maar eens aan de kaak moeten stellen. Dat kunstcollecties ze lijken wel heilig... moeten eeuwig en altijd maar in het bezit blijven. Waarom is dat eigenlijk, zegt hij? Hij stelt er wel bij dat hij het eens is met de regel... dat je het in overleg met andere musea zou moeten doen. Maar dat er misschien toch wat meer... de, de teugels een beetje zouden moeten... Kunnen vieren. Kijk, er zijn twee dingen. Het, het is niet vol te houden. Die zegt, er mag nooit iets weg. Mm -hmm. uh, daar was ook een richtlijn voor, de richtlijn die Gouda dus heeft overtreden. En er is wel eens gezegd, kijk, als je nou echt iets hebt in je collectie... waarvan je vindt dat het niet past of waarvan je vindt dat het niet meer de moeite waard is... dat kan allebei, daar moet je er even mee uitkijken, maar het kan... dan leg je dat voor aan deskundigen... ...aan je collega-musea, willen die het hebben of niet? Mm -hmm. Zo niet, dan mag je het wegdoen en dan komt dat geld ten goede aan je collectie. Koop je iets anders wat de collectie versterkt. Dat eh, lijkt mij een hele redelijke manier van doen. Daar zijn ook voorbeelden van waar het goed gegaan is, ook waar het slecht gegaan is. Ik denk dat meneer Klamer dat bedoelt, Hij roept trouwens al twintig jaar hetzelfde... Dus zo heel verrassend is het niet. En die moet ook weer eens in de krant. Uh, vroeger had je een kunsthandelaar Kramer. Elke keer dat er een sprake was van een depot... dan schreef hij een brief dat wat verkocht moest worden... wat in depot stond. Dat is namelijk heel goed voor de handel ook. Ja. Uh, maar ik denk dat de, ook in Amerika... gangbare manier waarbij het museum... eventueel iets mag verkopen... ten behoeve van zijn collectie... daar valt over te praten. Ja. Alleen moet het wel een soort bescherming genieten... Want die musea zijn natuurlijk al heel oud. Er zijn musea bij die beheren stukken die na de beeldenstorm in beheer gegeven zijn. Mm -hmm. Zover gaat dat terug. Dat ja. heeft ook een soort cultuurhistorische waarde. Daar moet je heel voorzichtig mee zijn. En ik denk dat dat beveiligd moet. Want we hebben in Nederland een wet bescherming cultuurbezit. Of cultuurbehoud. Ja. Cultuurbehoud heet die. Dat merkwaardig. Waardoor particulieren. G uh, het heeft ook een eeuw geduurd voor die was. Kan worden belet iets te verkopen. Dat, dat, dat begrijp ik. Belang. Ja, daar, daar, daar ben ik verbaasd over. Er zijn over. stukken geregistreerd. Ja? En die particulier kan ze zelfs niet uitlenen naar uit het buitenland zonder toestemming van het ministerie. Maar dat is particulier bezit. Dat is echt particulier bezit. Al even dan in de familie, uh, zal dat ik daar nou zeggen. Nog ja? Niet zo lang in de familie. Mm -hmm. dat, dat en gewoon op een, op, een, op een legale manier in tot bezit worden. trek gekomen. legaal verworven. Helemaal mm -hmm. particulier bezit. Je mag er ook de volle MEP successierecht voor betalen. Maar je mag er niet vrijelijk over beschikken. Dat is iets heel interessants. Uh, en je hebt dus een plicht om te melden als je het wil vervreemden, als je het wil exporteren, als je in het buitenland wil gaan wonen ermee. Dus daar is een soort beveiliging van de belangrijkste stukken van oude en moderne kunst in particulier bezit. Uh, en je zou denken, dan moet je dat misschien met die openbare verzamelingen ook doen. Maar er is nooit aan gedacht, omdat men uitgaat van een soort goede trouw. Mm -hmm. uh, die openbare collecties die zijn er voor om die dingen te bewaren, dus je bent niet op verdacht dat die ineens winkeltje gaan spelen. Maar nu is het zo dat het museum Gouda eigenlijk een leidraad... die er al is, uh, overtreden heeft. Ja. Wat, wat moet er dan nu toch nog aangescherpt worden? Want zij zijn gewoon in de fout gegaan, dat is duidelijk. Precies. Ze mogen dat nooit meer doen. Uh, ja, een fout moet uh, gemaakt worden. Waarom zou je dit nu nog moeten verscherpen dan? Hoe zou u het willen verscherpen? Ik denk dat je een soort nationaal toezicht in moet stellen. Dus dat er een soort commissie moet komen... boven de musea geplaatst, dus onafhankelijk waar museum moeten melden dat ze iets weg willen doen. En dat die commissie dan moet verkennen... wat er het beste met zo'n stuk kan gebeuren... of het vrijgeven voor de verkoop. Hmm. Maar ik denk dat je het niet kunt overlaten aan de wethouder... die gaat eten met de directeur. Nee, je moet het niet zomaar in de vrije Mijn handel kost. doen... maar er, er, er valt onder toezicht en in overleg wel over te praten... dat er is iets veranderd aan een collectie als dat, dat het museum terugkomt. Oké, dat is duidelijk. Hartelijk bedankt. Peter okay. Hecht, hoogleraar Kunstgeschiedenis... aan de Universiteit van Utrecht. Bedankt. Oké, okay. dag.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 is in het ziekenhuis in april 45 overleden. zo lag ze dus in het ziekenhuis in het mortuarium. En wat mijn moeder zo akelig vond... is dat ze als een broodje uit de oven naar buiten geschoven werd. Ik wilde eerst hier naar de kijken, omdat ik het heel erg eng vond. Toen heb ik heel voorzichtig mijn ogen open gedaan. En toen lag ze dood. En toen heeft mijn moeder ze dus... mijn ouders dan, die hebben haar dus naar huis laten komen te lasten in de voorkamer opgebaard... De hele school is komen kijken en er waren allemaal freesiaatjes toen. Er waren die, die bloemetjes die, die zo heerlijk roken. En altijd als ik nog vrezenjaartjes ruik, dan denk ik altijd nog aan mijn, aan mijn overleden zusje. Maar ik wil daar nou zo graag... Wij speelden vroeger altijd op zolder. En in, in die tijd dat wij daar speelden, het was een half jaar voordat mijn zusje overleed... is, de, dan is er een buurman bij ons overleden. En eigenlijk daardoor zei mijn zusje toen van joh, als ik naar dood ga, dan moet jij dat mooie kussentje uit je poppenwagen over mij. Het was een mooi, fluwelen kussentje, Moest ik over haar. Het was blauw, lichtblauw, was prachtig. Over haar heen leggen. Dat heb ik op een s'morgens in alle vroegte om zes uur heb ik die glazen plaat eraf gehaald. Ik heb ze even geprobeerd. De ogen, want de ogen waren half open. Die bleven maar open. Dan heb ik ook nog geprobeerd die ogen dicht te doen, maar dat, dat lukte niet. En een beetje geprobeerd op te tillen. En ze was helemaal stijf. Dat vond ik helemaal niet eng. Ik heb ze nog een kus gegeven, ook nog. Ze was helemaal koud, denk net of ze van steen was. En dan vond ik de haar niet zo mooi zitten. Ik vond dat, dat het naadje van de, van, de, van de haar, dat moest in het midden. En ik had nog een paar lichtblauwe strikjes, dan heb ik de haar opnieuw gekamd. En, en twee, aan de andere kant, een, een mooi blauw strikje gemaakt. En ik heb, heel moeilijk was dat, heb ik die glazen plaat, want ik kon Maas niet tillen. Heb ik die glazen plaat, ik was zelf toen negen jaar... Daar heb ik de een plaatje uur overheen gelegd. De andere dag zagen mijn vader en mijn moeder dat. En ze hebben er eigenlijk niks van gezegd. Ja. Maar zo is de fascinatie ja, met ik de denk dood dat begonnen. Dat misschien er wel met de dood gaan te maken heeft. Dat is zo vertrouwd is eigenlijk. Ik vond het niks eng. Nee. Het was ja. geen aanlokkelijke wereld waar zij in verkeerden. Nee. Nee. Nou ja, ik ging op een katholieke school... en ik dacht dat ze de hemel was als ze een Engelsje was of zoiets. Dat wel, dat dacht ik toen. Ja. Maar ja, kijk, ik heb natuurlijk ook wel... Uh, in de oorlog heb ik ook... Ik heb in Rotterdam, het centrum, heb ik, uh, ben ik op school gegaan. En daar heb ik wel, uh, wel eens dode mensen op straat zien liggen. Dat uh, heb ik ook wel eens gezien. In, in de oorlog? In de oorlog, ja. We gingen, in het westen gingen we raapolie halen... omdat dan konden we moeder ook suikerbieten bakken. En uh, ik zie nog en die arm zo... en ik denk... En, en, en die, die, die atveerde zo, die arm die was helemaal stijf geworden, die had koud in dat pakhuis gelegen. Die werden zo hups de, de, de, de wagen ingegooid, deurtje dicht, paardenwagen was dat toen. En toen reden ze, weg. heb ik ook meegemaakt, die was ook dood, die man. Maar, maar zou het kunnen dat uw vroege aanraking met de dood, ook uw relatie met de dood, nou, heeft beïnvloed? Ik heb met de dood, ik heb vertrouwen met de dood. Ja. En ik denk dat ik heb heel mijn leven vaak aan de dood gedacht dat wel. Maar ik ben er nooit bang van. Het is niet zo dat u een doodsverlangen hebt. Nou nee, niet direct. Ik heb een leven geleefd. Ik heb een heleboel. Uh, ik heb een webje geweven. Ik ben er wel klaar mee. Ik wil vertrekken. En ik doe het ook om andere mensen te helpen. Er zijn er heel veel mensen die precies zo zijn als ik. Gewoon denken, nou, ik stap er liever tussenuit. Of alleen dat je de mogelijkheid hebt. Want dat heb ik dus al die jaren wel gehad. Maar menig heeft dat niet gehad. Dat je, dat je toch je lot in eigen hand hebt. Dat je dat gevoel hebt. Dat niemand kan je wat maken. Ik, ik zorg wel voor mezelf. Op een veilige manier. Je bent ook niet bang voor de dood? Nee hoor. Ik heb toen ervaren... En Want u ook, hebt wel een keer eerder zelfmoord proberen te plegen? Eén keer, ja. ja. Dat is vijftien jaar geleden. En was het ook fijn in de, in de andere wereld? Ja, rust. Gewoon zwart, rust. Diepe rust, ja. Dat was het laatste wat u dacht, weet u dat nog? Heerlijk, niet meer wakker worden. En toen ik in het ziekenhuis wakker werd, dacht ik, oh nee hè. En het rare, in het ziekenhuis heeft u de, heeft u de tunnel gezien. Ik dacht van, nee mensen, er is helemaal geen tunnel, er is gewoon niks. Het is net zoals met slapen eigenlijk. Ja, in een hele diepe slaap. Als je geopereerd wordt, word je ook in een diepe slaap gebracht. Dat is het. Mooi toch? Morgen deel 3 over Len en haar strijd voor een zachte zelfgekozen dood. Het werd opgetekend door Jan Maarten Deurvorst. Vandaag is het de beurt aan minister Hans Hille van Defensie om zijn begroting hier in Den Haag in de Tweede Kamer te verdedigen. Uh, deze arme minister heeft maar liefst voor 1 miljard euro moeten bezuinigen. Het is hem gelukt. Uh, tenminste, zo lijkt het. Joris Voorhoeven is hier mijn gast. Hartelijk welkom. Dank. Uh, u bent niet alleen lector internationale vrede, recht en veiligheid aan de Haagse Hogeschool, ook nog hoogleraar in Leiden. Dat wil zeggen, daar ben ik met pensioen, maar ik geef er nog wel les. Goed, ja. dat allemaal, maar bovendien bent u ook oud-minister van Defensie... en dat is de belangrijkste reden waarom u hier nu zit. U was um, minister van Defensie in het kabinet Kok in de jaren 94 tot 98. Ja. Benijdt u uw uh, opvolger, Nou, wat later opvolger ja. Hans Hille. Ja, de Hillen zit in een moeilijk pakket... Uh, want er is al jarenlang heel veel op Defensie bezuinigd. Uh, Defensie heeft het zeer zwaar gehad, ook met een aantal hele zware missies. Waaronder in Afghanistan. En nu moet er weer een miljard af. Uh, dat heeft zelfs geleid tot het opheffen van iedere uh, tankcapaciteit... Ja. bij de Nederlandse landmacht. Geen dat tank is nogal meer te wat. bekennen. Ja. Ja. Nee, het is, nou het is ook heel onwerkelijk. Het eerste waar je aan denkt als kindertjes oorlogjes spelen... zie je ze met tankjes door het zand rijden. Ja. Dat, dat nu is verleden tijd in Nederland. De gedachte is dat we ze nu niet meer nodig hebben... Um, u zegt dat alsof u denkt daar ja, niet zeker kijk, van te zijn. De, de wereld verandert snel en internationale politiek is moeilijk voorspelbaar. Um, je weet niet wat je in de toekomst nodig hebt. Het zou verstandig zijn geweest om in ieder geval de capaciteit om mensen snel weer op te leiden overeind te houden. Mm -hmm. Maar misschien kunnen we dat lenen bij onze Duitse buren waar we een gezamenlijk... Uh, uh, legerkorps mee hebben. Nou, als u dit nu zegt, hè, die tanks bijvoorbeeld, die geheel en al verdwenen zijn dan uh, uh, uit de krijgsmacht, zegt u, hele uh, staat voor een ontzettend moeilijke taak, er moet 1 miljard af, het kost natuurlijk al veel banen, wat vreselijk pijnlijk is, uh, maar dus ook materieel. Heeft zijn er verkeerde keuzes gemaakt, denkt u? Dat uh, kan ik niet zo zeggen. Uh, als ik uitgaaf van de klem waar de minister in zit, mm -hmm. van het regeerakkoord. Ja. Er is op Defensie ontzettend veel bezuinigd, veel meer dan de oppositie in het eigen verkiezingsprogramma had uh, staan. Uh, VVD, CDA uh, en PVV bezuinigen veel meer uh, op Defensie dan uh, ze hadden aangekondigd voor de verkiezingen. Hmm. En nu is het zo dat minister Hille, dat hebben we de afgelopen maanden gehoord, uh, morrend uh, daarin is meegegaan. Hij zou ook wel moeten. Hij moppert wel over zegt hij, de laconieke houding die hij merkt, misschien ook wel bij collega's... maar zeker in het land, alsof uh, uh, Defensie er eigenlijk helemaal niet meer toe doet. En zegt hij dan, het is toch uiteindelijk onze verzekering voor de democratische rechtsstaat. Jullie zouden hier wel eens een beetje meer erover mogen bekommeren. Deelt u die mening van? Daar heeft hij gelijk in. Defensie uh, is uh, belangrijk op lange termijn. Je weet nooit hoe de toekomst eruit ziet... Um, de afspraak in de NAVO is dat landen 2% van hun uh, inkomen aan defensie uitgeven. Uh, Nederland gaat nu naar de 1%. Er zijn grotere landen die veel meer doen, waar de defensiebegroting op 5 à 6% uh, ligt. De Verenigde Staten. En sommige landen doen, naar mijn indruk zelfs, te veel. Die mm -hmm. hebben een gigantische defensiebegroting en tegelijkertijd grote tekorten. Um, wat mij handig lijkt is dat met name Europese landen veel meer gaan samenwerken. Allerlei projecten samen doen. Omdat je die op nationale basis niet meer aan kan. Laten we eens een voorbeeld nemen. Wat heel actueel is nu vandaag. Maar ik moet eigenlijk zeggen al jaren actueel. Dat is de JSF. Die komt ook vandaag in het debat weer uh, naar voren. Dat is die uh, opvolger van de F-16. Een, een straalgevechtsvliegtuig. Amerikaans project. Nederland doet mee aan de ontwikkeling van dat project. Ik denk dat het ook al in de tijd dat u minister van Defensie was al liep. Toen werd het woord ervoor ontworpen, uh, maar uh, de feitelijke beslissingen zijn veel later, zijn later uh, genomen. genomen. In ja. elk geval is het een hoofdpijndossier zoals dat heet, omdat het die hele ontwikkeling maar duurder en duurder wordt. Als ik de cijfers mag geloven is het in begin jaren 90 zou één toestel 28 miljoen dollar kosten. In 2010 was dat al 112 miljoen dollar. Dat is gewoon gewoon in het ontwikkelingsprogramma. Nu is het zo dat Amerika zelf ontzettend eh, ontzettende tekort heeft. Heel veel moet bezuinigen. En dat misschien die hele JSF wel eens op de lange baan geschoven kan worden. Dan, dan zit je als Nederland natuurlijk, te, omdat je meedoet in dat project dan zit je goed fout. Dan verlies je geld. De, de, de projecten, de, de toestellen worden duurder. Ze zijn ook nog niet klaar, nog niet uitontwikkeld. Uh, en de aantallen die zullen, zullen worden uh, gekocht uh, door verschillende landen, zullen omlaag gaan. Dus uh, conclusie ligt voor de hand. Het wordt allemaal veel duurder. En daaruit volgt voor Nederland de conclusie dat Nederland niet moet vasthouden aan die oorspronkelijke bestelling van 85 toestellen. Nee. Dat kunnen we ons nooit perm permitteren. Nee. En nu weer even terug naar wat u zei, er moet in Europa veel meer samengewerkt gaan worden. Wat wat dit betreft bijvoorbeeld, of het nou de JSF wordt... of een ander straalvliegtuig ja. daarvan... wordt vandaag ook voorgesteld door de VVD. Uh, zou het handig zijn als Nederlanders ging kijken... bijvoorbeeld bij de Denen en de Noren... om te kijken of je iets dergelijks samen ja. kan doen? Ja, dat is... Uh, uh ook al veel eerder voorgesteld. Het staat ook in het D66-verkiezingsprogramma. Dat is inmiddels uw partij, uh, zeg ik er even ik, bij... Ik voor, de jonge, een... voor de jonge luisteraar. <laughs> ik bepleit al een aantal jaren... dat er een uh, soort club wordt gevormd... van landen die overwegen... Uh, dit dure gevechtsvliegtuig te kopen. Als je ze samen koopt... kun je harder onderhandelen met de Amerikaanse producent. Want dan gaat het over een groter aantal. Je kunt samen afspreken ze te onderhouden. Samen de vliegvelden ervoor geschikt maken samen piloten trainen, eh, onderdelen in reserve houden. Dan kun je met veel minder toestellen toe. Je moet dan ook goede afspraken maken over het gebruik ervan. Als het ene land aan een vredesoperatie meedoet waar ze nodig zijn... het andere land doet dat niet... dan moet je dus met elkaar afspreken dat je elkaar niet... Uh, verbiedt om van die pool gebruik te maken. Nee, maar dan, dan, dan lever je, want dat is dan wat gezegd wordt... een beetje een heikele kwestie van die samenwerking... iets van je soevereiniteit in. Omdat je dan niet meer altijd de zeggenschap hebt over je eigen wapen. Maar als je met elkaar afspreekt... Uh, iedere regering besluit zelf volgens de eigen procedures... en de parlementaire uh, goedkeuring daarvoor over de inzet... dan lever je geen soevereiniteit in. Hm. En dan uh, win je zelfs praktische soevereiniteit, omdat je dan meer mogelijkheden hebt... dan wanneer je dat soort afspraken niet zou maken. Stel, dit, dit zou je kunnen doen bijvoorbeeld met, met Denemarken en Noorwegen. Uh, er is ook sprake van dat, dat Nederland iets dergelijks zou kunnen doen... in samenwerking met Duitsland als het gaat om onderzeeboten. Ja, nog even die JSF, ja, uh, dat zeker? gevechtstoestel. Uh, ik denk niet alleen aan Denemarken en Noorwegen. Ik denk ook aan België, ik denk aan Spanje. Er zijn verschillende landen die overwegen... dit uh, allernieuwste Amerikaanse toestel te kopen. Maar iedereen hikt aan tegen de kosten en ja. de onzekerheden. Dus samenwerking, goed akkoord sluiten. Wat betreft onderzeeërs komt er een vergelijkbaar vraagstuk. Nederland heeft in het verleden zelf vier zogenaamde ja, gebouwd. Beroemde walrus Walrus-onderzeeërs gebouwd. Dat zijn door gewone brandstof aangedreven onderzeeërs, niet de kernenergieonderzeeërs. Nederland heeft daar veel technologie. Wat zou nou handiger zijn dan met een aantal landen praten... laten we eh, die eh, klasse, walrusklasse onder zees op den duur gaan vervangen... als het nodig is, maar gezamenlijk. Mm -hmm. Niet meer vier in Nederland maken, maar een aantal met aantal landen die vergelijkbare behoeften hebben. En dan denk ik uh, aan inderdaad weer uh, Noorwegen, Denemarken, andere Scandinavische landen. Uh, ik denk, België, Luxemburg, Benelux misschien? Ja, kijk, met België en Luxemburg hebben we al een gezamenlijke uh, marine. Mm -hmm. uh, België doet uh, mee met een aantal dingen. Ik denk niet dat men daar uh, onderzeeërs gaat bestellen. Maar er is ook te denken aan verder weggelegen landen. Australië bijvoorbeeld heeft behoefte aan eenzelfde type als Nederland. Uh, dus uh, vorm een vereniging van landen die een nieuwe generatie onderzeeërs willen hebben. Maak ze samen. Breng de Nederlandse Technologie en, en, en productiecapaciteit in. Dan is het allemaal veel goedkoper. Oké, okay, dat gaat om samenwerking. Als het gaat om de aanschaf en ook het gebruik... dat moet dan onder, onder goede uh, voorwaarden en ja. met goede afspraken. Maar als je er zoveel landen bij betrekt... dan denk ik met mijn lekenhoofd, hoofd... waarom zou je eigenlijk niet langzaam maar zeker... ik hoor meneer Van Ekel al juichen... toegaan naar een Europese krijgsmacht. Waarom zou je het niet doen als je samen inkoopt, samen ontwikkelt? Waarom ja. zou er ook dan niet één gezamenlijk commando... zei je het met goede afspraken, één ja. gezamenlijk commando zijn? Ja, dat moet gelijk... Groeien. En dat zal ook geleidelijk groeien. Zoals ook de economieën geleidelijk in elkaar zijn gegroeid. Maar je kunt niet vandaag besluiten een Europees Defensiesysteem in te stellen. Want daar werken landen nu niet aan mee. Mm -hmm. Het is eerder geprobeerd in uh, 19... Uh, uh, 3,54, dat werd getorpedeerd. En uh, we moeten het nu gewoon, uh, laat ik zeggen, organisch laten groeien. Uh, in Nederland hebben we al een uh, landmacht... die heel sterk samenwerkt met Duitsland, ja. gezamenlijk legerkorps. De luchtmacht werkt heel sterk samen met België. Uh, de mariniers werken samen met uh, Groot-Brittannië. Uit dat soort... Uh, samenwerkingsmodellen kun je bouwstenen maken... voor een uh, toekomstige Europese defensie. Hm. Je kunt veel meer met defensie-euro's bereiken... als je het niet meer nationaal besteedt... maar gezamenlijk aankoopt, gezamenlijk produceert... gezamenlijk oefent en de dingen op elkaar afstemt. Je moet dan wel oppassen tegen het, het ontwerpen van schapen met vijf en zes poten... Mm -hmm. die vreselijk duur worden en heel lang op zich laten wachten. Want ja. er zijn ook mislukkingen in deze gezamenlijke projecten in het verleden geweest. Ja, natuurlijk. En het is misschien nu ook niet echt helemaal het goede klimaat... als je ziet dat een gezamenlijk Europa al zo reuze problemen heeft... om de gezamenlijke munt uh, ja. overeind te houden. Dus ja. het is, dit is iets wat van, van toekomstmuziek. Dat maar vraagt muziek. heel veel tijd en vasthoudendheid. Ja. Ten slotte, we hebben niet zo heel lang meer even uh, deze 1 miljard bezuiniging de slagkracht van, van, van onze krijgsmacht... kunnen wij ons uh, nog aan onze verplichting voldoen als het om de NAVO gaat? U zei al, 2% zouden we eigenlijk moeten besteden aan de NAVO. We zitten nu op 1%. Wat kunnen we nog doen? Tellen we nog een beetje mee dan? Uh, Nederland telt nog mee, want wat Nederland heeft aan defensiecapaciteit... is modern en goed uh, geoefend. Dus kwalitatief telt Nederland zeker mee. En er zijn andere landen die, die ook heel fors bezuinigen. Ja, maar dat uh, is juist zo verontrustend voor de NAVO. Bijna ja. alle NAVO-lidstaten bezuinigen ongelooflijk. Ja, en, en, het meest verontrustende is, ieder doet het op eigen houtje. Uh, terwijl er niet een afspraak is over het totaal aan defensiemiddelen... wat we ter beschikking willen hebben. Wat we dus ook van elkaar zouden kunnen lenen. Mm -hmm. En de een kan zich op het een specialiseren. De ander kan zich op het ander spe specialiseren. Er is niet een internationaal patroon. Het is net alsof iemand zegt, ik ga een feestje organiseren. Iedereen mag wat eten meebrengen. En iedereen komt met, met een, een pan soep. <laughs> of met brie. Yeah. Uh, dus er... Uiteindelijk heb je dan geen maaltijd waar iedereen gelukkig mee is. En dat gebeurt nu door het gebrek aan internationaal overleg. Mm -hmm. Maar het is dus niet zo dat door deze enorme bezuiniging... Uh, Nederland bijvoorbeeld moet zeggen... we hebben nu in Libië meegedaan en dit is het voor, voor twee jaar of zo? Nee, want Nederland heeft allerlei andere middelen dan de f 16s die daar een rol hebben gespeeld. En het kan best zijn dat over één à twee jaar... er een nieuwe vredesoperatie ergens nodig is... en dat dan een regering en parlement zeggen... ja, daar hoort Nederland een bijdrage aan te leveren. Op dit moment doen we niet veel meer. Nee. Er is nog een kleine missie in Afghanistan... En de missie in Libië is afgelopen. En hier en daar zijn er nog kleine missies... Uh, waar een beperkt aantal personeelsleden zijn. maar deze bezuiniging is, is dus in elk geval niet zo... dat wij internationaal niet meer ons van onze taak zouden kunnen kwijten. Uh, nee, zeker. Nederlandse krechster kan nog een hoop. Goed zo. Jorgs Voorhoeven, oud-minister van Defensie. Heel hartelijk bedankt. Tot ziens. De villa is zometeen na het nieuws bij u terug. Met ons eigen politieke panel. En met nieuws van de vrolijke wetenschap. Tot zometeen.